6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Oudere partij 50PLUS in peiling op 24 zetels. Ook C1000 haalt lasagne met paardenvlees uit de schappen... en bellen naar 0900-nummers wordt goedkoper. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... zou de oudere partij 50 plus 24 zetels in de Tweede Kamer halen. Dat blijkt uit een peiling van TNS Nipo, die vandaag is gepubliceerd...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 Corporaties zullen volgend jaar veel minder huizen bouwen... als gevolg van het nieuwe woningakkoord. Ze zullen in 2014 uitkomen op zo'n 10 tot 13.500 nieuwe woningen... heeft corporatiekoepel Edes laten becijferen. Dat is ongeveer een derde minder dan de afgelopen jaren. Gisteren presenteerde minister Blok zijn nieuwe woningakkoord... en de woningcorporaties reageerden direct al ontevreden. Volgens de AWB is er een zware avondspits... maar blijven extreme verkeerssituaties uit. Verkeer past zich goed aan de weersomstandigheden aan. Rijkswaterstaat heeft uitgebreid gestrooid op de snelwegen... en provinciale wegen. Grootste problemen doen zich voor in de omgeving van Amsterdam. Vanwege de sneeuwval zijn de spitsstroken dicht... en dat zorgt voor veel vertraging. En toch waarschuwt Rijkswaterstaat mensen die de weg opgaan... voor gevaarlijke rijomstandigheden vanwege de winterse neerslag. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd.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 Bij gevechten in de oostelijke Syrische stad Sadadeh... zijn de afgelopen drie dagen zeker 130 doden gevallen. Zo gaan om 100 Syrische militairen en 30 leden... van de radicaal-islamitische rebellenbeweging Al-Nusra. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie in Londen. Sadadeh ligt in de provincie Hasaka... waar tot voor het begin van de opstand in maart 2011... een derde van de totale Syrische olieproductie vandaan kwam. Twee leerlingen van het Regiuscollege in Schagen zijn opgepakt voor het installeren van spyware op laptops van drie docenten. De school heeft de twee scholieren, die beide in hun examenjaar zitten, voor vijf dagen geschorst en heeft aangifte gedaan. De politie in Schagen onderzoekt waar de leerlingen toegang toe hebben gehad. Het belangrijkste onderzoek naar de gaswinningen in Groningen kan niet voor 1 december klaar zijn. Dat heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer. Omdat veel Groningers zich grote zorgen maken over de bevingen van de laatste tijd, vroeg een aantal partijen om te onderzoeken sneller af te ronden. Maar Kamp ziet daar niets in. Het onderzoek onder meer naar de winningstechnieken is groot en complex, al dus Kamp. De Zuid-Afrikaanse gehandicapte atleet Oscar Pistorius wordt verdacht van moord op zijn vriendin Hij wordt morgen voorgeleid. De atleet wil op borgtocht vrij blijven, maar de politie voelt daar weinig voor. Vannacht werd bekend dat Pistorius, ook wel bekend als de Blade Runner, in zijn huis zijn vriendin had doodgeschoten en zou hebben gedacht dat ze een inbreker was. De politie zegt dat er al eerder incidenten zijn geweest. Het weer de komende uren trekt de neerslag naar het noordoosten... en wordt het vanuit het zuidwesten droog. Pas in de avond en nacht loopt de temperatuur op... en verdwijnt geleidelijk de gladheid laatst morgenochtend in het oosten. Morgen overdag is het wisselend bewolkt bij 2 tot 6 graden. Er dus staat weinig wind en er valt een enkele winterse bui. ANEB, verkeersinformatie. De overlast door sneeuw valt erg mee. De avondspits verloopt over het algemeen minder druk dan gebruikelijk. Behalve bij Amsterdam, want uh, daar zijn de spitsstroken dicht... en dat veroorzaakt lange files. Vooral op de A4 ten zuiden van Amsterdam. Voorknopend de Nieuwe Meer, 9 kilometer. Ook de A9 loopt vol naar Alkmaar. Tussen Amstelveen en Knopend Velsen, 13 kilometer. En ook het probleem met de spitsstroken op de A9 naar Diemen. Daar staat tussen de afrit Haarnem-Zuid en Knopend Holendrecht 13 kilometer... Ook de ring van Amsterdam loopt daardoor niet goed door. Tussen Geuzenveld en Duivendrecht 11 kilometer file richting Amersfoort. En richting Zaanstad tussen knoopend Watergraasmeer en knoopend Koenplein 9 kilometer. Verder staan er nog een paar files rond Utrecht en vooral rond Arnhem. Het laatste heeft wel te maken met sneeuw. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat de langste file. Tussen Velendaal West en de afrit Wageningen 7 kilometer. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 8 over 6, goedenavond, 750 gigabyte aan gestolen gegevens... oftewel 120 miljoen A4'tjes. Iedereen kent wel iemand die hierin zit, ja. En u maar denken dat een beetje virus uw computer niet kan treffen. De feiten liggen anders. Duizenden bedrijven en overheidsinstellingen zijn het afgelopen jaar slachtoffer geworden van cybercriminelen. De overheid wist dat, maar deed niets. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Oost-Europese criminelen hebben computerbestanden in handen gekregen van energieproducenten, van mediabedrijven, van ziekenhuizen, universiteiten, luchtvaartmaatschappijen en van veel andere bedrijven. In totaal gaat het dus om 750 gigabyte aan data en dat is een enorme hoeveelheid, zegt verslaggever Jeroen Wollaars.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 Het Nationaal Cyber Security Center zegt dat ze wel degelijk besmette organisaties hebben gewaarschuwd, maar alleen organisaties die bij hen zijn aangesloten. Directeur Wil van Gemert van het center legt uit aan Jeroen Wollaars hoe ze te werk zijn gegaan.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 Want het is niet uitgesloten dat het bestand nog steeds in handen is van criminelen... die dus uh, zo'n 150.000 computers hebben kunnen doorsnuffelen. De naam van het virus is Pobelka. En wilt u kijken of uw computer is uh, getroffen door dat virus? Uh, de manier waarop dat kan kunt u checken via onze website. Uh, die is veilig. Het leek een zware spits te worden. Het KNMI waarschuwde voor ijzel en sneeuw in het westen en het midden van het land. En natuurlijk waren er problemen. Maar grote ellende lijkt te zijn uitgebleven. Menno Reemeijer, we hebben je gewoon telkens in de uitzending gehad. Geen probleem. Je bent op weg eh, ergens in het midden van het land. waarbij je gestrand Of uh, kun je gewoon doorgaan? <coughs> nee, we waren in, in Hoeverlaken natuurlijk. Bij het bergingsbedrijf waar het redelijk rustig was. Toen zijn we de A1 maar eens opgedraaid. Eh, een beetje met het verkeer mee richting het oosten. Eh, bij een benzinesstation zijn we gestopt, waar het lekker druk is. Waar ik nu buiten sta, waar de schappen van de bloemen leeg zijn, dat zal misschien wel iets te maken hebben met Valentijnsdag, waar je nog wel volop ruiter vloeistof kunt krijgen voor de kou. Maar, nee, de weg hier naartoe ook, het rijdt gewoon door. Het ziet er erbarmelijk uit, Tim, als je naar buiten kijkt, en ook hier bij het benzinestation Er ligt sneeuw, het sneeuwde net heel hard, nu is het overgegaan. Ja, wat is het? Een soort van, van, van regen lijkt het wel, maar is het dan IJssel? Nou, als ik op straat loop, het is ook niet glad, is goed gestrooid en het verkeer hier op de A1 rijdt flink door. Um, wat we dan wel horen is dat het rond Amsterdam heel erg druk is geweest. Nou, eens even kijken, deze meneer die komt hier net aan. Mag u heel even iets vragen, waar komt u vandaan? Uh, Amersfoort. Hoe was het daar? Uh, nat. Nat, hè? Maar nee. hoe is het op de weg verder? Valt mee uh, volgens mij. Nee, het valt mij. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Goeie reis, vel? Ja, u ook. Nou, dat is wat je hoort. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. het is nat, het is sneeuw, het uh, ziet er slecht uit. Maar over het algemeen valt dat reuze mee op de weg. Meneer e je dankjewel. Straks de actuele uh, file-situaties van Wijnand Zwaan. We gaan eerst even naar Den Haag. Want de grote banken in Nederland moeten grotere reserves gaan aanhouden. En ze moeten dat ook sneller doen dan internationaal is afgesproken. Dat zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vanmiddag in de Tweede Kamer. Volgens hem is dat absoluut. Noodzakelijk om nieuwe bankendrama's, zoals onlangs nog met SNS-Reaal, tegen te gaan. En om natuurlijk te voorkomen dat de belastingbetalers er weer voor moeten opdraaien. Wij hebben in Nederland vier hele grote banken die uh, systeemrelevant zijn. Dat wil zeggen, als ze in de problemen komen... dan komt onze hele financiële sector in de problemen. En dus moet de overheid elke keer bijspringen. Voor die hele grote banken uh, wil ik gewoon dat de buffers nog verder omhoog gaan. Sommigen zijn daar uh, ook al aardig mee op weg, maar niet allemaal. Dus we gaan gewoon nationaal uh, verdergaande eisen stellen. En die gelden dan alleen voor die systeembanken of voor alle banken in Nederland? Alle banken moeten aan de Europese eisen voldoen. En die worden ook al scherper. En daarbovenop stel ik aan de grote systeembanken uh, nog verdergaande eisen. En dan gaat het om die vier grote banken die Nederland rijk is? Klopt. Uh, Rabo, ABN, SNS en de ING. Nou zijn er in de Kamer twee partijen die waarschuwen ervoor dat het ook te ver kan gaan met die buffers. De VVD zei het is niet zo goed voor de concurrentiepositie. De, het CDA waarschuwde dat de banken dan minder geld beschikbaar hebben om uit te lenen. En geld dat ze uitlenen, dat kan weer goed zijn voor de economie, voor nieuwe banen. We hebben een Nederlandse financiële sector waar de Nederlandse overheid nu al herhaaldelijk heeft moeten bijspringen. En dat is voor mij ook gewoon aanleiding om verdergaande eisen te stellen. We moeten dit in de toekomst echt proberen te voorkomen. We hebben stevige banken nodig in Nederland en die gaan we bereiken. Hoort het ook bij stevige banken dat u in de wet wilt vast gaan leggen wat er bij de banken verdiend mag worden? Ja, want beloning leidt, te hoge beloning leidt tot twee dingen. Te, dat er te veel risico wordt genomen. Want Dat betaalt ze dan uit in bonussen. Daar moeten we vanaf. En te hoge beloning in de banken leidt ertoe dat er minder geld is om bijvoorbeeld buffers te versterken eh, of kredieten te verlenen. Dus beloning gaan we eh, aan banden leggen. Eh, we gaan een wet beloning banken maken, waarin we bijvoorbeeld bonussen echt gaan maximeren eh, en gaan zorgen dat het allemaal een stuk soberder wordt. En geldt dat dan alleen voor staatsbanken, zoals ABN AMRO, of ook voor Rabobank, waar u eh, nu geen eigenaar bent? Nee, die regels gaan breed gelden. Omdat het echt te maken heeft met de kwaliteit van en de betrouwbaarheid van de bankensector. Daar hebben we regels voor in Nederland. Uh, die hebben we nu overigens ook al. Maar die regels die gaan we dus aanscherpen, bij elkaar brengen. En die gaan gelden voor alle banken. Nu deed de bankencrisis zich voor in 2008. Er zijn al boekenkasten over volgeschreven. Er zijn uitgebreide onderzoeken ook in het parlement geweest. Het is nu 2013. Waarom moet dat nu allemaal nog gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Er is ook wel het nodige gebeurd... Maar er is ook veel nog blijven liggen. Dus een goede regeling voor de beloning in de bankensector. Het verscherpen van kapitaalseisen, daar is al wel wat gebeurd. Maar daar gaan we echt verder gaan, stappen zetten. Dus we gaan een aantal dingen nu gewoon versneld regelen. Ik wil ook voor het einde van het jaar duidelijkheid hebben over zeg maar, crisisplannen bij banken. Als het fout gaat, kunnen we dan die banken uit elkaar trekken en in onderdelen redden. Dat is ook een discussie waar al jaren over gepraat is. Uh, daar is de Nederlandse bank nu met de individuele banken over bezig. En dat moet voor het einde van het jaar ook tot uh, eerste resultaten leiden. Dus we gaan de druk gewoon wat opvoeren. Het duurt ook allemaal gewoon te lang. En is een nieuwe bankencrisis in Nederland dan uh, uitgesloten? Als dit allemaal gebeurd is? Als dit allemaal gebeurd is, is de kans op de bankcrisis veel en veel kleiner. Dan hebben banken nemen minder risico's, banken hebben grotere buffers. We hebben manieren om, als een bank omvalt... om dan ook de aandeelhouders en de obligatiehouders te laten betalen. En dan in aller, allerlaatste instantie uh, komt uh, de staat... en dus de belastingbetaler uh, pas aan bod. Uh, want dat is in het verleden echt te snel en te vaak gebeurd. Minister Dijsselbloem van Financiën in gesprek met verslaggever Wilco Balm. De eigenaar van Steau, Boekarest zorgt voor een relletje voorafgaand... aan de wedstrijd tegen Ajax. Wat is dat voor een man? Hoort u straks. Ja, Wijn Anzwaan, je begint in Amsterdam, neem ik aan. Ja, want daar was het een drukke avondspits. Het wordt wel minder, hoor. Maar het waren de afgesloten spitsstroken die voor een drukke spits... hebben gezorgd rond de hoofdstad. Niet zozeer de sneeuwval. Um, ja, de meeste files daar nog in de rest van het land valt het mee. Bij Arnhem staan nog wel een paar files door sneeuw. Ik haal er even twee uit. De langste, de A4, van Den Haag naar Amsterdam... Naar staat voorknopend de Nieuwe Meer 8 kilometer stil. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor de afrit Wageningen zeven kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. De Onderwijsraad vindt dat scholen met minder dan 100 leerlingen dicht moeten. Er gaat heel veel geld naar deze kleine scholen terwijl de kwaliteit maar zo zo is, zegt de raad. Volgens deze nieuwe 100 leerlingen norm zou de keizerschool in Moerkapelle bijvoorbeeld er ook aan moeten geloven. En dat vinden ze daar niet leuk, merkt de verslaggever Roel Pauw. Hoe oud is uw zoontje? Hij is vier, hij zit net, uh, twee hij is net, begonnen. Maanden. Ja, net twee maanden hier. Dus hij heeft nog acht jaar te gaan. Ja. Ja, en binnen vijf jaar uh, valt het doek misschien voor ja, deze school? Ja, dat is erg lastig, ja. Want we hebben een keuze uit twee scholen hier, zo, een christelijke en openbare school. Dan zouden we dus geen keuze meer hebben voor onze kinderen uh, waar we ze heen kunnen doen. Nee, en u komt uh, lopend naar school, dus u woont hier om de hoek, ja, denk ik? Ja, 100 meter. Dus, ja. Ja. ja, ik zou ervan balen. Dan zou ik hier op het dorp geen school meer hebben. En u komt hier aanlopen met uh, vijf kinderen, waar, ja. waaronder een tweeling? Ja, dat is een oppers, uh, kinderen zijn oppaskinderen okay. zijn. Maar ja. u kunt het lopend doen? Ja, dat is heerlijk. Maar dat zou dan mogelijk op termijn niet meer kunnen? Nee, als deze school het opgeheven, niet meer. En waar zou u dan naartoe kunnen? of van Mijsveen. Ja, en is dat te doen? Nee. Nee, Nee, want ik heb een zoon. Die heb gewoon nodig om tussenmiddag thuis te blijven. Dus dat is niet voor mij niet te doen om ergens anders naartoe ja. te gaan. Anita te Pas, u bent directeur van de Keizerschool. Hoeveel leerlingen heeft u op dit moment? Op dit moment hebben we de 89. Dat is te weinig. Dat uh, heb ik net ook begrepen, ja. En daar ben ik uh, zeer van onder de indruk, want uh, ja, onze kinderen uh, krijgen kwalitatief goed onderwijs. Dus doet me pijn. U zegt kwalitatief goed onderwijs, maar dat wordt in twijfel getrokken. Kleine scholen zijn vaak minder goede scholen. Ja, zegt de onderwijsraad, nou, onze uitstroom... wij uh, hebben bijvoorbeeld uh, jarenlang kinderen gehad... die naar gymnasium, HAVO, VMBO, noem maar op gingen... en eigenlijk relatief weinig kinderen die naar speciaal onderwijs... of leerwegondersteunend onderwijs moeten. Als dus. deze school moet sluiten, wat zijn dan de consequenties... voor de leerlingen, voor de ouders... De consequenties zouden zijn dat als zij openbaar onderwijs willen, dus een dorp verder moeten, en dat is toch zeker drie tot vijf kilometer verder. En ja, je kunt al zeggen dat kan iedereen makkelijk tegenwoordig, maar we hebben ook ouders die daar niet toe in staat zijn. Kinderen kunnen niet spelen in de omgeving waar ze opgroeien, vind ik ook een heel belangrijk onderdeel. En de band die je als school en ouder hebt, zal ook op de proef worden gesteld. Want een school waar je even naartoe kunt lopen om te ondersteunen... is anders als je even weer de auto moet pakken en drie kilometer verder moet. Nou, U heeft nog een paar jaar om die elf leerlingen die u tekort komt erbij te scharrelen. Ja. Gaat u dat ook doen? Dat ga ik zeker doen. Maar. Dan hebben ze gewoon pech in het andere dorp waar de school dan wel dicht moet. Ja, dan wordt dus de concurrentie moordend. Gaat deze school misschien weg? Misschien wel. Wat zou je daarvan je, vinden? Nog... Niet leuk. Het is wel een heel klein schooltje, hè? Wel gezellig? Ja, ja heel gezellig. Ja? Je kent hier iedereen. En als je ja. naar een andere school moet, dan ken je echt niemand. Misschien moet je naar een ander dorp. Nee, hoor. Nee, Dat is nee, niet nee. zo leuk. Alsjeblieft je leeft niet. Dat ja, is nee? niet zo leuk. is niet zo leuk. Ja. Ja. De gekoesterde en toch de bedreigde kleinschaligheid van de keizerschool in Moerkapelle. Een relletje in de aanloop naar het Europa League duel ajax steowa Boekarest. De voorzitter en eigenaar van Steowa was uitgenodigd... voor het traditionele etentje voorafgaande aan de wedstrijd. Maar zou hebben gezegd dat hij niet eet met losers. Zijn woorden, een opmerkelijke uitspraak. Maar die komt dan ook uit de mond van een opmerkelijk figuur. Kenner van het Roemeens voetbal is Nico Kovalenko. Goeiedag. Goeiedag. Uh, Gigi Beccali, de eigenaar uh -huh. van Steaua Boekarest. Wat voor man komt bij u dan op uw netvlies, als u uw naam hoort? Mijn eerste reactie is dat ik was scham dat, uh, uh, uh, dat hij bij Roemenië hoort, laten we zo zeggen. Dat, dat mag u uitleggen. Uh, het is voor een heel triste figuur voor de Roemeense voetbal. Die hebben wel dus uh, uh, Steaua Boekarest gekocht en... Uh, ik zou niet zeggen, dat dat, dat is gewoon een, een, een, een zwel voor de, de Roemeense voetbal. Ja, maar wacht eens even, want hij heeft natuurlijk wel heel veel geld. En hij is de eigenaar van Stewa Boekarest. Hoe heeft hij dat dan gedaan? Hoe is hij, hij aan de macht gekomen? Die man heeft uh, een aantal hele vreemde zaken gedaan. Dus die heeft die staat, de Roemeense staat opgelicht. En die heeft wel dus geld van het land gekregen. Hij heeft het wel voor het zeggen. daar. Hij kan doen wat hij wil. De verhalen die we lezen is ja. het beeld wat dan opkomt. Een man die behoorlijk van de macht houdt. En eigenlijk ook uh, zegt wat hij wil. Ook mensen beledigt. Joden beledigt. Homo's beledigt. Juist. Uh, juist. Het is een, een, een voorbeeld van een, een despot. Die uh, een totale gebrek heeft aan cultuur. Intelligentie. Uh, fatsoen. Noem maar op. Wel een man die door justitie in Roemenië is aangepakt. Want hij is afgelopen maandag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie jaar. in verband Juist. met een gijzeling. Wat was gebeurd Juist. in 2009? Is dat hij vermeende dieven van zijn auto had opgesloten in de kofferbak. En op die ja. reden is hij veroordeeld. En uh, heeft hij nu een strafblad? Ja, zo'n man had al langer een strafblad moeten moet hebben. Er zijn nog twee zaken die tegen hem lopen: op partij tegen, tegen, tegen de Roemeense staat. En nog, ja, nog één. En wat vinden de spelers? Hebt u enig idee hoe de, hoe de voetballers over hem denken? Of ze zijn, zijn ze bang voor hem? De relatie tussen zo iemand en de spelers is van een uh, eigenaar... van ja, een paar schoenen of weet ik veel, zoiets. Moeten ze opdenken. En als, de schoenen, die, die, en als de schoenen vies zijn of versleten, dan is het. Dan, dan, dan vriggelen wij we gewoon weg. Of jij niet meer in de mode zijn, dan vriggelen we gewoon weg. Het is een aardig verhaal wat op de achtergrond van de wedstrijd vanavond toch een beetje blijft hangen. In ieder geval bij de luisteraars, in ieder geval bij mij. Nog een uitslag? Durft u dat? Nou, stel, wel een stevige team. Alleen dat hij gewoon een, een twee, dus een paar dingen... Uh, nee, ik wil, een, ik, wil een uitslag, ik wil een uitslag horen. Uh, nee, dat weet ik niet. Ja, dan had ik wel met zo goed, maar bij die wet. U bent dus niet voorzichtig, u bent niet voorzichtig over, uh, over de voorzitter, bij Kali, maar u durft een uitslag niet aan. Nou, dan, dan, nou, nou, ja, dan ik, laten we het daarbij. Ik doe daar ik het, het wel. Ik denk dat Ajax wint. Ajax wint. Ja. Daar hadden we u aan. Meneer Kovalenko, dank u hartelijk. Oké. Okay. Succes! Da, da. daar, Gaan we van de bestuurskamer naar het veld... waar Andy Houtkamp vanavond in Amsterdam Arena een heel goed overzicht van heeft. Als je kijkt naar de spelers uh, en dan kijkt uh, Andy op de eerste plek even naar Ajax... wat voor elftal gaat Frank de Boer het veld insturen. Aanvallend, Tim, met uh, laat ik een paar namen noemen. Uh, Lasse Schöne, hij speelt op het middenveld. Paulsen is er niet bij, of wel erbij, maar die zit op de bank. Uh, en in de spits speelt Colbein Siktorsson, de IJslander. Nou, dat betekent dat Ajax uh, aanvallend speelt. Ook Cuenca, de nieuwe aankoop van Barcelona, doet mee. Die speelt aan de rechterkant voorin en aan de linkerkant Siktor Fischer. Dus wat dat betreft uh, ziet het er allemaal goed uit. Uh, ja, de winnaar gaat naar de laatste 16. Speelt dan in, de kwart, of in die uh, laatste 16 tegen. Of sparta Praag of Chelsea. En uh, Boekarest, de army man zoals uh, genoemd worden. Omdat het vroeger de club van het leger was... Uh, Overigens de eerste Oost-Europese Europa Cup 1 winnaar ooit in 1986. Maar dat, dat is een tijd geleden. geleden. He? Ja. Heel lang geleden. Het is ook lang geleden dat ze hun laatste competitiewedstrijd hebben gespeeld. Het was op 10 december vorig jaar. Sinds die tijd ligt de competitie stil vanwege de winter. Dus dat is ook weer een nadeel voor ze. Pas over twee weken uh, wordt de competitie in uh, Roemenië weer hervat. En dus oh ja. is dit een, een tussendoortje eigenlijk. Ja, nou ja, dat je... is natuurlijk wel een zwakke punt. Natuurlijk, hè, qua spelritme dat je dat uh, op, op achterstand ja. kan zetten. Ja, dus Ajax heeft eigenlijk alles uh, mee wat dat betreft. Want ook de allerbeste speler is er niet bij van uh, Stiavo Boekarest. Die is uh, geschorst. Dus ja, je vroeg net aan die meneer een, uh, een voorspelling. Uh, dat Ajax wint, dat is, uh, uh, nou ik wil niet zeggen een opgelegd pandoortje, Maar het zou schande zijn als ze dat niet doen hier in de eigen arena. Nou, hier, die steken we ook even alvast in de achterzak. Zeg, Hoe kijken ze bij Ajax eigenlijk tegen de Europa League aan? Als je bijvoorbeeld kijkt naar PSV waar duidelijk de prioriteit bij de competitie wordt gelegd. Ja, belachelijk dat, dat daar zo over gedacht wordt. De clubs doen zo hun best om aan die Europa League mee te mogen doen. De, ook iets kleinere clubs. En het is toch een Europa Cup. Uh, wat waren we blij toen fijner de toe UEFA Cup won. He, dit is de opvolger daarvan. Uh, Ajax kijkt daar zeer uh, goed naar. Het is een van de prijzen die ze nog kunnen winnen. Een van de drie prijzen. Het landskampioenschap. Dat is wel net iets belangrijker. Omdat uh, dat uh, automatisch Champions League voetbal oplevert. En dan kijk je puur alleen qua geld... Uh, de beker is heel erg leuk. Maar ook die Europa League is gewoon heel mooi. En zeker ook omdat de finale dit jaar in de arena is. Kijk eens. Zeg, en die, die voorzitter, die die en rest, die is er niet ja. bij, hè? Ik weet het niet. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb, ook, <laughs> ik heb wel gehoord dat op de Dam vanmiddag wat uh, relletjes zijn uitgebroken. Ik weet niet of hij daar uh, bij was. Maar de uh, Roemeense uh, supporters, uh, of hoe je ze ook mag noemen... die uh, gingen daar even te keren. En die werden door de ME uh, uh, rustig afgeleid, om het zomaar te noemen. Wat verhaal van de Gigi Bekali. Daar hoort. Uh, jij richt je op de wedstrijd Hoe laat begint hij? Hij begint om zeven uur. Over ze. een half uurtje. Oké, okay. ook hier op Radio 1 natuurlijk. En die Houtkamp, dankjewel. Uh, dan hebben we nog een half uur over in de tussentijd. En die gaat natuurlijk naar Joost Eerpmans met avondspit. Joost, goede Tim, dankjewel. Goedenavond ook voor jou. Ik ga het hebben over gemeenteambtenaren en niet om uh, ze te besje of het lastig te maken. Ik ga ze eigenlijk een, uh, een beetje steunen ondersteunen. Want je weet net als ik dat de uh, agressie tegen vooral gemeenteambtenaren nogal toeneemt. Een op de vijf gemeenteambtenaar is slachtoffer van veelvuldige agressie. En de boze burgers die worden steeds bozer. Ik weet waar je woont. Dat is een van de veel bedreigingen aan het adres van die, van die ambtenaren. En je kunt er van alles over zeggen. Dat gaan we dus ook zeker doen. Je kunt ook van alles tegen doen. En dat varieert van kogelvrij glas, glas tot beveiligers enzovoorts en noodknoppen. Maar waar ik naartoe wil, is net als wat de politie doet, ook in het buitenland met name, dat zijn uh, de gevarenbonus, om het zo te zeggen. Een toeslag voor de ambtenaren aan het loket. Een toeslag voor voor de parkeercontroleurs die zoveel met agressie te maken hebben, geef zij, geef die mensen maar een extra bonus uh, op hun salaris voor het werk wat ze moeten doen en dat kan inderdaad heel links zijn het kan heel dichtbij komen, je weet de hamer die is gebruikt in Almere, werd een, uh, een loketambtenaar neergeslagen, die is uh, geloof ik nu weer uit het ziekenhuis, maar het scheelde allemaal niet zoveel, geef ze maar een gevarentoeslag dat is mijn stelling, geef de gemeenteambtenaar een gevarentoeslag uh, tegen die agressie, je uh, kunt gaan reageren of die mee eens bent of niet, 0800 21, is het nummer Gratis hier te bereiken in Capelle aan de IJssel. U kunt ook twitteren, ook gratis. Dat kan via hashtag eens of hashtag oneens. Komt u hier binnen live bij Avondspits van WNL. Nieuw gesprek. Mooie discussie hoop ik. Ik kijk ernaar uit. Laat uw stem horen. We gaan elkaar zien en spreken zometeen in Avondspits. Tot zo. Hoe zie jij de wereld voor je? Jij mag het zeggen. Wil je echt iets veranderen? Een verschil maken?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 Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden... zou de oudere partij 50PLUS 24 zetels in de Tweede Kamer halen. Dat blijkt uit een peiling van TNS Nipo, die vandaag is gepubliceerd. 50PLUS, dat nu twee zetels heeft, zou daarmee de tweede partij zijn. De VVD krijgt 28 zetels, de PvdA 23. De winst voor 50PLUS bij TNS Nipo is opmerkelijk veel groter... dan bij andere pijlbureaus. Bij Maurice de Hond kwam de partij afgelopen zondag op 13 zetels uit.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 de komende uren trekt een neerslaggebied met soms sneeuw en soms ook wat regen of ijzel erg langzaam richting het oosten. Vannacht valt er vooral in het oosten en noordoosten dan nog wat lichte sneeuw. In de rest van ons land kan er soms wat motregen vallen en dat kan lokaal ook ijzel opleveren. Kortom, ook vannacht is de kans op gladheid nog groot. Lokaal kunnen de mistbanken ontstaan of het wordt wat nevelig. En de minima lopen vannacht uit van min 1 in het oosten tot plus 2 in het zuidwesten van het land. Morgen in de vroege ochtend valt er nog wat lichte sneeuw in het uiterste oosten en noordoosten. Maar verder is het droog, op af en toe wat lichte regen na. Wel blijft de bewolking overheersen en vooral in het westen maakt u kans op wat zon. Het wordt zo'n 6 à 7 graden aan zee. want ligt het kwik net iets boven het vriespunt. In het weekend en ook daarna verkeren we onder invloed van een hoge drukgebied. En dat levert een overwegend droog weerbeeld op. Met af en toe zon en temperaturen overdag rond een graad of vijf. En in de nachten rond of iets onder het vriespunt. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, de overlast door de sneeuw is beperkt gebleven. De avondspits verliep niet veel drukker dan gebruikelijk. Behalve bij Amsterdam. Maar dat kwam omdat de spitsstroken daar dicht zijn gebleven uit voorzorg. Maar een aantal daarvan zijn nu weer open gegaan. Onder andere op de A9. Maar op de A1 is het nog wel mis. Amsterdam-Amersfoort. Daar staan ook nog de langste files. Tussen Diemen en Muiden in beide richtingen. 9 kilometer. Ook op de A2 loopt het vast door de drukte rond Amsterdam. Vanuit Utrecht tussen Breukelen en Knoopend-Holendrecht. 10 kilometer. De A4 vanuit Den Haag staat nog vol voor knopen de Nieuwe Meer. Want daar staat 8 kilometer file. Rondom Arnhem is nog wat drukte te zien door de sneeuw um, op de A325. Maar de files lossen daar nu wel op. Op de A12 gaat het nog wat moeizamer. Vanuit Utrecht tussen Venendaal en de Afrit Wageningen 5 kilometer. En bij Utrecht op de A28 van Utrecht naar Amersfoort voor Leusden 7 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Geef de gemeenteambtenaar een gevarentoeslag. Goedenavond. In deze avondspits blijf ik graag rechts rijden. Maar u mag mij links inhalen. Mits u daarvoor de juiste argumenten heeft. wel WNL. 0800-1121. Ja, parkeercontroleurs, ambtenaren van de sociale dienst en de BOA's... ze moeten het steeds vaker ontgelden. Volgens AfroKabo en de VNG gaat het om schokkende cijfers. 1 op de 5 gemeenteambtenaren is slachtoffer van veelvuldige agressie. En de boze burgers worden steeds bozer. Ik weet waar je woont, is een van de geuite bedreigingen. In Zeist en Rotterdam lopen proeven bij de sociale dienst. waarbij de agressieve klant direct door een beveiliger wordt aangesproken en een waarschuwing ontvangt. Luistert de klant niet, dan wordt de uitkering stopgezet. Prima maatregel, maar het is ook geen overbodige luxe om het personeel te beschermen. En dan bedoel ik niet achterkogelvrij glas, maar financieel. Geef de gemeenteambtenaren een gevarentoeslag. Wel, nou. 0800 1121. Ja, gevaren geldt voor de ambtenaar, de gemeenteambtenaar wel te staan. Want daar vallen de klappen aan de balie met name. Maar ook die parkeercontroleurs. En eh, in politieland is het helemaal niet zo raar. Dan zeggen mensen die zeg maar, in de no-go-areas moeten werken... of tijdens de auto nieuw of bij de risico-voetbalwedstrijden... die kunnen dan wel eens een gevarentoeslag krijgen bovenop hun salaris. Omdat ze inderdaad dat gevaar ook lopen feitelijk. Uit het rapport Berenschot van 2011 alweer... in opdracht van het APSO-fonds werd al geconcludeerd dat 80% van de situaties... Eh, het gaat om scheldkanonades... en in 14% echt om persoonlijke bedreigingen... en dan komt het heel dichtbij. Wat vindt u? Moet er een gevarentoeslag komen... voor die gemeenteambtenaar aan dat, dat loket? Of zegt u oneens? U kunt het beide laten weten op 0800 Of doe het via Twitter op hashtag 1. hashtag oneens. Tom Luijten zegt oneens. Een gevarentoeslag. Je kan ze beter een cursus klantenservice geven. Doe gewoon je werk. Wees behulpzaam en dienstbaar. En Tandijfse Arnhem zegt mij... dat is te gek, dan accepteren de agressie. Als een feit, die is het ermee oneens. En Wijnand Weerenberg, Weerenburg die zegt, eens, maar wel afhankelijk van de functie, of, is, of dit ook daadwerkelijk van toepassing is, niet standaard voor iedereen. Ik ga zoals altijd naar mijn eerste beller. Die komt uit Rits en luistert naar de naam meneer Gonners. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Ja, ik ben het ermee oneens. Want ik vind het eigenlijk, als we nou uh, overal toeslagen voor moeten gaan geven, voor echt... Uh, Gevarentoeslag. toeslag. Ja. Dan zie ik niet zo zitten. Ik, werk, ik heb zelf jaren in de TBS gewerkt. Ik kreeg toch ook geen aparte toeslag ervoor. De tussen de patiënten. tussen de patiënten, tussen de patiënten ja. ja. Ja is ook een categorie natuurlijk hè? Maar is de, is weet niet of één op de vijf TBS begeleiders wordt, wordt uh, belaagd of dat ook een, een eenzelfde cijfer is. Nou, je wil, je wil niet weten wat daar allemaal in gebeurt... maar wat, wat af en toe onder de doofpot wordt gehouden. Ja, dat zou goed kunnen. Nee, dat noemt u mijn punt. Maar u vindt het dan toch ja, onzin? Ja, ik vind... En daarbuiten vind ik... Je had het over gemeenteambtenaren. Ja. Kijk, ik vind... Uh, uh, die parkeerwachters en zo, dat die uitgescholden worden... is natuurlijk een grote onzin. Maar ik denk ook wel dat de, aan de uh, vriendelijkheid van een aantal uh, gemeenteambtenaren... ook wel iets aan gedaan kan worden. Oké. Okay. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je zomaar... Uh, um, eh, erop los kunt slaan. Maar ik denk wel dat, dat, dat het wel een wisselwerking is. Nee, maar je kunt je ook wel meneer Als je die zaak van Almelo ook bekijkt. wat ik zei, Almere, Almelo, die hamer. dan denk je toch wel drie keer na voor je nog gaat werken. op een afdeling eh, sociale dienst misschien. Hè? Dat, dat komt wel, het gaat wel heel ver naast de scheldpartij. krijg je gewoon een hamer op je hoofd. Nee, absoluut, absoluut. Maar het is wel de vraag. wat eraan vooraf gegaan is. Dat weten we niet. Wat is er nou ja. precies gebeurd? Het is net als. Was pas hebben ze, of vorig jaar hebben ze. Een gemeentehuis in de brand gestoken. Ja, wat is, dat, wat is er allemaal aan vooraf gegaan, hè? Nou, dat weten we niet. Alleen nooit een reden lijkt me om een hamer te trekken. Maar nee, dat daar zijn dan we met het elkaar over eens. Oké, okay, meneer Groners, bedankt. Ja. Uit de rits, goedenavond. Um, we gaan op Twitter kijken. Het tweede scherm zegt mij Rob van Triet. Oneens, waar stopt het? CV-monteurs, postbodes, harder straffen, vindt hij. En Joel Vos zegt mij ook oneens. Gewoon bedreigers aanpakken, opvoeden, die hap 0800-1121. Geeft de gemeenteambtenaar een gevarentoeslag. En ik kan ook nog steeds... Dat wordt tot zevenen. Laat uw mening horen. Uh, dat kan via hashtag eens of hashtag oneens. Ik ga naar Corrie van Brenk. Zij is voorzitter van de advocabo. Uh, goedenavond mevrouw van Brenk. Goedenavond. Zeg, u uh, hoort misschien ook een beetje discussie... want daar wou ik u zo nog even iets uh, over vragen. Uh, maar eerst, nou mijn stelling is duidelijk. Geef de gemeenteambtenaar een gevaar toeslag. Hoe zit de advocabo daarin? Nou, wat ons betreft oneens. Maar een gewone loonverhoging wordt wel een keertje tijd. Mm -hmm. Dat, dat had ik kunnen verwachten. Um, maar nou, oké, okay, dan wilt u niet in, in de penningen omzetten. Maar als u nou eens kijkt naar. U maakt zelf. U slaat uh, hè, alarm. Want het gaat niet goed. Ja. De agressie neemt toe. Dat is een punt. Dat is een, dat is een feit. Is het dan zo'n raar idee voor mij? Nee, op zich niet. Ik bedoel, um, het is mooi om te zeggen van um, als je risico loopt, dan um, mag daar ook wat tegenover staan. Maar wij vinden dus, uh, dat de werkgever moet zorgen dat dat risico zoveel mogelijk vermijden wordt. En ja. als je kijkt wat er in Almelo gebeurde, um, dan zie je dat daar um, inderdaad iemand met een psychiatrisch verleden ja. uh, helemaal uh, uit de bocht ziet. En in het verleden zeiden we altijd, ja, dat is een, uh, een noodkreet... en dan moeten ambtenaren getraind worden in weerbaarheid. Ja. En eigenlijk is nu de stelling andersom. En daar zijn uh, pilots in, uh, in Rotterdam en in Zeist... Ja. Uh, ...waar in Zeist ook een steekincident is geweest... waarvan gezegd wordt, we verdommen het, we weigeren nou... om dat soort mensen dan nog uh, diensten te verlenen. Want je komt hier gewoon um, uh, naar mensen die hun werk doen. En... Ja. Uh, klantvriendelijk um, moet je ook zijn. En dienstbaar um, um, is al volkomen terecht om te zeggen... van dat mag je ook verwachten van een ambtenaar. Ja. Maar de mensen die um, ik spreek... die dat soort incidenten hebben meegemaakt... Die gingen echt niet uit de bocht of wat dan ook. Die deden ja. gewoon hun werk. En um, iemand was ontzettend opgevolkt aan de andere kant. Ja. En dat moet um, gewoon afge afgestapt worden. Je... Daar worden ze natuurlijk wel weer agressiever van. Ja, ik beveel me aan uw zijde overigens voor, voor de duidelijkheid. Dat je, dat je dat gedrag niet mag accepteren. Maar je kunt met een beetje uh, fantasie ook zeggen. Ja, hoe meer je ze afknijpt. Misschien is dat wel de reden dat ze allemaal met hamers uh, ten trekken. Nou ja, kijk, wat, wat ze in Zeist en Rotterdam doen is zeggen... Um, wij verlenen jou geen diensten meer... dus je bent niet meer welkom hier op het ja, gemeentehuis. Ja, precies. En ik denk dat dat, dat ook... Um, je moet ook een keer stelling nemen en zeggen... dit accepteren wij niet meer als mm. maatschappij... en als werkgever moet je ook... Um, voor je mensen gaan staan en zeggen: Ja, dit, dit is, uh, nee, dat is een onlaatbaar gedrag. Ja, nou zeggen, bellers, maar ook uh, op Twitter komt het verder uh, nu. Dat de vriendelijkheid. Want u zei zojuist: die service in Amelo was helemaal niks mis mee. Maar de onvriendelijkheid aan de balie, is dat een thema? Want uh, he, dan zou je het dus toch de andere kant benadrukken. En dat doe ik eigenlijk ook met mijn bonus. Want ik zou wel het liefst zo: uh, ja, mensen aan die balie zetten. die ook weten hoe ze een beetje handig met mensen omgaan. Nee, ik kan me voorstellen dat dat dan logisch is. Ik zie ook dat daar heel veel in getraind wordt in communicatie. Um, er horen ook af en toe kreten zo van. zet er, uh, zet er een, uh, een scherm tussen of wat dan ja, ook. Ja, dat werkt juist niet. Nee, je vind moet, ik ook. je moet juist uh, met elkaar gewoon open kunnen communiceren. Ja. Uh, maar je snapt ook dat uh, bij mensen, uh, wel de, de collega's uh, van Almelo... dat daar de schrik om het hart komt. Nou. en denkt van... de volgende keer ben ik het misschien. Ja, is, ja, is dit nou een, een, een, een... want u noemde Almelo ook terecht... is dit nou een gevo, direct gevolg van de bezuinigingen... op de geestelijke gezondheidszorg, denkt u? Dat er steeds meer uh, tijdbommen uh, door Nederland dwalen? Nou ja, wij hebben dat wel gezegd. Wij, uh, um, wij hebben ook gezien dat de korpschef uh, uh, dat regelmatig uh, roepen. En we zien ook dat door de bezuinigingen op het welzijnswerk, dat waar um, nou ja, welzijnswerkers eerder zagen dat mensen afglijden in drankgebruik, in, uh, dat, dat het misgaat bij gezinnen dat die signalering veel te laat binnenkomt... of helemaal niet binnenkomt. En dan, nou ja, dan, ja. dan gebeuren er dit soort uitgaans. Nee, en ongelukken. Oké, okay, Corrie van der Brink daar wil ik het bij later. Voorzitter van de Afakabo, dank u zeer. Reactie in avondspits. En dat gaat over de gevarentoeslag. Ik zeg, geef de gemeenteambtenaar een gevarentoeslag. Want hij loopt risico. En er wordt steeds meer agressie geuit. En, en ook uh, uh, ja, gespreid aan de balie bij ambtenaren. Maar ook de parkeercontroleurs en de BOA's kunnen erover meepraten. U kunt meedoen, 081121. Ik ga naar meneer Roek. Heel snel uit Zwolle. Goedenavond. Een hele goede avond. Ik Welkom. ben het ontzettend oneens met de stelling. Ja. Uh, Gevarengeld geld is zeker niet voor gemeenteambtenaren bedoeld. Dan kunnen we ons geld wel aan, uh, aan betere dingen besteden. Het is zeker natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling... dat je met een hamer voor een loket gaat staan... maar het begint wel een beetje logisch te worden. Je wordt dood, dood, dood moe van alle regeltjes. Als ik een paspoortje moet ophalen... dan sta ik anderhalf uur in een rij te wachten... met honderdduizend ticketjes voor je. Ja. Het is zo verschrikkelijk veel gezeik met al die regeltjes... dat je er maar, echt, echt letterlijk gestopt oh, wordt. U geeft... Nou, dat vind ik ook weer weer slecht. Dan zegt u dat het een aanleiding... als je maar wat te lang moet wachten tegenwoordig bij de balie, dan mag je je een grote bek opzetten. Of? Nou, een grote bek vind ik, vind ik één ding, maar een beetje opkomen voor jezelf is wel een tweede. Wij worden verplicht hier in deze maatschappij om heel veel dingetjes te doen waar we helemaal niet mee eens zijn. Bijvoorbeeld een paspoort ophalen elke vijf of tien jaar en daar een godsvermogen voor neerleggen. Dat is één ding. Ja, ja. Dat je daar dan vervolgens ongelooflijk lang op moet wachten... Dat is verschrikkelijk vervelend. Ja, dat, dat willen mensen en dus niet meer. op het moment dat je dan met een incapabele loketbeambte uh, ja. staat... die zegt, er komt een rood kruisje in mijn scherm... en nu moet ik nee. dit en dit nog even Precies. doen. En terug naar huis en mijn papiertje ophalen en dan nog een de keer terug naar De paarse krokodil. Huis. Maar meneer Ook, dan bent u het met me eens. Want ik zeg, betaal ze nou even. Hè? Want if you pay uh, peanuts, you get monkeys. Uh, dat is wat je doet als je die mensen niet een beetje verstandig uh, financiert. Want dan krijg je tenminste service ook A voor je, voor je geld. En B, je, je A, geeft een kwetsbaarheid. Misverstand, ja? Het grootste misverstand in onze maatschappij dat dingen met geld zijn op te lossen, is dat. Nou, dat is wel iets, dat vind ik zelfs wat kort door geld de bocht. Hoe, nee, hoe meer geld je geeft, hoe meer egoïstisch mensen worden. Nou, uh, ik wil er helemaal geen bankencrisis bij je halen en dergelijke, maar je lost het niet op door nou, mensen zomaar gewoon. Meer geld te geven. Het is totaal. Ik ben het daar niet mee eens, meneer. Ook maar Dat is wel een mooie. Dat kan op zich een discussie. We hebben laten tijdens we gaan, we gaan het hier belaten, meneer. Ook want ik vond het interessant. Duidelijk een oneens verhaal van u. Dank u zeer. Ton zegt ook oneens. Men weet dat men zo'n baan kiest. Dus klantvriendelijk. Heeft een wisselwerking. Ben taxichauffeur zonder gevaren toeslag. Ja, dan kunnen we iedereen een, to een toeslag geven. Ren Roen zegt mij. Of René Hoen. Uh, Eerdmans, gevaarzetting is per definitie onderdeel van het politiewerk. Dat geldt niet voor de sociale dienst. Hij is ermee oneens. Ger Gerben, ook jongens veel oneens uh, vanavond. Uh, Gerben zegt, agressie los je niet op met geld. Je lost het op door meer betrokken te zijn. Dat is het verhaal van zojuist. En Jamario Dumont-Chief, mooie naam zegt, eens. En de toeslag moeten de daders betalen uit een speciaal opgericht fonds. Ik ga eens kijken op mijn lijstje. Meneer Bas, Bart Bastiaan uit IJsselmuiden. Ja, goeiedag met Bart Bastiaan uit IJsselmuiden. Dat is ongeveer uh, zo'n 10 kilometer vandaan bij Zwolle. En yes. ik uh, word altijd, uh, dat, hè, mijn, mijn voorganger kwam uh, uit Zwolle vandaan. Nou, ik, uh, wat een verschil in tien kilometer, want als ik bij de gemeente kom... en ik moest ja. vorig jaar uh, uh, in juli mijn paspoort ophalen... ben ik uitstekend behandeld, binnen vijf minuten was ik weer klaar. En ik vind dat daar hele betrokken mensen zijn. Ik ben ja. niet van de gemeente, dat, dat wel wezen. Maar ik ben het eens met de stelling, geef deze mensen een gevarengeld. geld. Ik, ben, ik zou er nog wat aan toe willen voegen, uh, leid deze mensen professioneel op, ja. als ze dat al niet zijn. Goed punt. En een derde punt is, laat daar een beveiliger rondlopen, want ik zie af en toe dingen gebeuren waarvan ik denk, nou, dat kan eigenlijk niet. Nee, dan moet je ingrijpen. En als ik, ja. ja, precies. En er komen mensen natuurlijk die, worden, uh, die hebben problemen en, die, uh, ja, en dan stelt de gemeente van, ja, we kunnen u niet helpen. Maar als ik mij misdraag in het verkeer, ik rijd nu in de auto en ik rijd te hard, ja, ja, dan kan ik een bom verwachten. Dus mijn vraag is eigenlijk, uh, mijn opmerking is eigenlijk: mensen professioneel opleiden, een uh, beveiligen, mensen een bonus geven, die gaat dat betalen. Dat is ook. Nou, en ik ja. vind, uh, ja. ik vind eigenlijk dat als jij een misdraagt bij de gemeente, dat je daar gewoon een boete voor moet krijgen, Schelden, zoveel euro, Goed uh, nou. uh, bedreigingen, zoveel euro. Dat kan natuurlijk wel. En op basis maar, staat dan... Ja. Nee, klopt Bart. Dat oh, kan, maar het gebeurt bijna niet. Nee, dat denk ik ook. Dat, dat, dat, dat, zou, dat zou Boas kunnen doen. Dat je dat bij een bordje bij het gemeentehuis hangt... van wie hier binnen gaat schelden, kan een boete krijgen... He, zo kun je hem eens neerzetten. Oké, okay, Bart, het is helder. Bart Bastiaan uit IJsselmuiden, vlakbij Zwolle, zeg ik bij Peter Deeman zegt oneens, dan zou ik als fietser ook een toeslag willen... in het verkeer wegens onvoorzichtige, leesgevaarlijke automobilisten. En Van Rest, onze meneer Van Rest zegt eens... maar worden de gedragingen dan niet erger, want je wordt er toch voor betaald. Ik ga eens naar de agressietrainster toe, die hebben we ook aan de lijn. We hebben haar gevonden, Jannie de Jong van de Jong Agressietraining. Eh, goedenavond, Janny. Goedenavond. Leuk dat je meedoet in de avondspits. Uh, jullie geven, Dank je wel. ja, Jullie geven trainingen aan, uh, amb aan ambtenaren, ook aan hulpverleners, hoe om te gaan met agressie. Um, Tot. Merken jullie de toename van de agressie tegen gemeenteambtenaren? Um, er is een toename, zeker. Um, mensen zijn uh, vaak, zoals ik net bij de andere luisteraars ook hoorde, minder geduldig. En uh, eisen sneller bijvoorbeeld uh, dat het paspoort snel klaar is... of als ze lang moeten wachten worden ze boos. Ja, zeker. Ja. En wat train je nou het meest uh, om ze te weren tegen die agressie? Um, wat uh, wij het meest trainen is uh, als mensen vanuit onmacht boos worden. Bijvoorbeeld ze krijgen slecht nieuws. Bijvoorbeeld een uitkering wordt gekort. Ja. Dat iemand vanuit onmacht ook echt boos kan worden. En dat dat mag, mits het niet tegen de medewerker gericht is. En dat mensen die zeg maar, uh, ja, kleineren gaan doen of gaan dreigen of gaan schelden... Ja, dat dat echt niet mag. Uh, het is gewoon geen uh, respectvolle nee. omgangsvorm... En uh, wij leren, zeg maar, gemeenteambtenaren om daar iets van te zeggen. Ja, dus jullie zeggen niet... Maar zeg je dan, hou ze maar aan de praat? Proberen te sus en praten de praten de praten. Nee, wij, wij of... zeggen, proberen te benoemen. Dus uh, okay. als iemand, zeg maar, bijvoorbeeld, klootzak zegt... Zeggen we, je zegt nu, klootzak, als je doorgaat met geld, stop ik nu het gesprek. Dat soort, ja, En als ja. je stopt met klootzak zeggen, dan wil ik je helpen. Zeg het maar. Juist. Dus toch, ja, ja, dat is toch niet. Het lijkt heel simpel, maar dat is niet misschien het eerste wat bij een, een ambtenaar naar komt, inderdaad. Um, Daar worden ze in getraind. <laughs> ja, precies. En is dat dan afdoende, denk je, als, dat, als mensen, als de gemeente achter het loket dat van jullie hebben meegekregen dat ze dan die agressie zal afnemen? Is dat ook? Denk je dat... Ja, dat is bewezen. Okay. Dus, dus het is echt zo als een, een heel uh, alle medewerkers, zeg maar, uh, die die consequent dat keuzemodel hanteren, dan neemt agressie af. Ja. Kijk. Alleen uh, het geval, zeg maar, zoals bijvoorbeeld agressieincident in Almelo... waarin iemand uh, zich heeft, ja, heeft besloten zich niet te laten beïnvloeden. Ja. En dat kan. Dat, dat is zeg maar uh, wel, uh, zeg maar, je kunt dat wel herkennen als zijnde niet beïnvloedbaar gedrag. Nou, dan moet je zorgen voor je eigen veiligheid. Dan werkt een keuzemodel moet je niet Moet wegduiken, dat zal dan waarschijnlijk wel graag gauw onder de stoel zitten. Met, als iemand een hamer, dat want lezen, die man ja. was toch gewoon gestoord inderdaad. Oké, okay. ja. Jannie de Jong van, van de agressietrainer, zeg ik maar. Dank je wel voor je, voor je bijdrage in Avondspits. Eh, we gaan nog met u praten, luisteraars, tot 7 uur. Doet u maar mee. Geef de gemeenteambtenaar, die namelijk nogal uh, wordt uh, belaagd, een gevarentoeslag. Dat beweer ik. 081121 kan ook getwitterd worden. Hashtag eens, hashtag oneens. U hoorde Jannie Jong, ik zal haar website nog even noemen www.aggressietraining.nl Dat is het adres van Jannie, die je juist hoorde, om te kijken... wat doe je als ambtenaar-hulpverlener tegen de toenemende agressie op de werkvloer. Dat is interessant om te bekijken. We gaan even kijken naar de, de bellers, want er komt veel binnen. Meneer Visser uit de Herenveen, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Vertel. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind gewoon dat uh, ten eerste moet je het omdraaien. Dat uh, ja. de hufters of de... Nee, dat ben ik met, met je eens. Die... Ja. Ik weet dat je zegt. Kom binnen, binnen met, met, met, met, met een. Uh, nou, uh, goeiemorgen of goeiemiddag. Stel je vriendelijk op en uh, probeer een beetje geduld te bewaren. Want ik hoorde hiervoor ook al iemand die zei: Ja, dit regeltjes dit, regeltjes dat. Uh, ja, nee, maar dit gaat niet om de om... mensen met een dakkapel, denk ik. Het gaat denk, vooral om de uitkeringen, als ik het zo uh, moet samenvatten. Die, waar mensen ges gesanctioneerd worden, krijgen een korting of iets dergelijks. Het lukt niet, het, uh, of toeslagen. Ja, ik probeer... Dan, probeer dan toch vriendelijk op te stellen en uh, wees de wijste. Ja, dat is een... Okay. Want, uh, veel, veel van die ambtenaren schieten ook in een bepaalde robotmodus. Ja. Oké. Okay. Uh, ja, ze zeggen van we, we bedoelen het goed met u, maar uh, ja, ze houden zich dus, dat hoor ik zo net ook al, aan een... Uh, aan een bepaald stramien van ja. uh, ja. keuzemogelijkheden. Oké, okay. Cor, we gaan even verder, want er zijn vele bellers. Dankjewel. 0800-1121 geeft de, ambtenaar, de gemeenteambtenaar een gevaar en toeslag. Meneer Jozef uit Edam. Goeiedag, uh, Jozef. Hallo. Uh, ik ben het met je oneens. Nou. Uh, mijn vrouw, die werkt uh, als gemeenteambtenaar, die heeft uh, inderdaad te maken met uh, ja, die uh, mensen die uitkeringen uh, komen aanvragen en alles. Hmm. Maar dan hoor je af en toe de schrijnendste gevallen voorbij komen. Maar ik ja, ik zeg dan niet dat je meteen met een harde erom moet gaan losslaan, maar ik wil begrijpen dat mensen er uh, best wel boos op worden en uh, dat de emoties hoog oplopen. Bijvoorbeeld als uh, mensen die hun hele leven lang hebben gewerkt en die komen dan op een bepaalde leeftijd, ja, dat ze een kuren krijgen, als ze wat ouder worden en ze dan uh, ja, gebruik moeten gaan maken van de staatskast. Uh, en dan zeggen ze van nou ga je huisjes dan Maar draai je, die op, je, op, ook, maar draai je op, de zaak niet? Ja? Met, met rijden zijn het nog niet op. of zo, zo dingen. Dus ik zeg: het geld wat je aan hun wilt geven aan de gemeentambtenaren. Uh... Ik denk dat liever inderdaad in, in uh, trainingen of uh, in andere regeltjes. Dat het, uh... Maar jongens, maar, maar ho even, want je draait alles om. Want het gaat erom dat die ambtenaar zit gewoon achter het loket. Die probeert iets goeds te doen, die probeert de regels uit te voeren. Nou, er zijn er misschien wat veel van, dus dat is niet aan die ambtenaar, dat is aan de politiek. En vervolgens wordt hij belaagd. Hè? Dan wordt hij heel onredelijk belaagd door mensen die het niet mee eens zijn. En die gaan hem uitschelden. En, uh, en of erger. Dan is het toch niet Daarom... zaak om de ambtenaar te gaan trainen. Maar dan moet je toch eigenlijk gewoon die, die bedreiger aanpakken. En, kan, en dan vind ik dat je die ambtenaar daarvoor moet belonen. Nou, ik zeg toch van. Uh, ja, dat, toch, dat geld dan liever in uh, training ja. van te, uh, gaan steken. Waardoor ze even wat uh, ja, nou, professioneel overkomen. Oké. Okay. Uh, ja. Laten we het bij Jozef. Nee, dank je ben... wel. Oké. Okay. Han Middendorp uit Emmen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Um, Regio. Ik ben het er niet mee eens. Nee. nee, op zich klinkt het wel sympathiek, maar mm -hmm. daarmee los je, je niks op. Je maakt het alleen maar erger. Waarom? Want het, het verschil tussen de, tussen de haves en de have-nots wordt steeds groter. En ik ben het helemaal niet eens met die raddraaiers, er moet al iets aan gebeuren. Yeah. Maar met dit soort maatregelen maak je ze nog armer en nog wanhopiger. En die mensen weten gewoon niet meer wat ze moeten doen. Ik snap niet wat je daarmee bedoelt. Want ik zou alleen maar zeggen, je geeft ze een bonus voor het gevaarlijke werk wat ze doen. Dan vind je tenminste nog onder de garen de goede mensen die achter zo'n loket willen gaan zitten. En je, ja, zet, je zet, maakt duidelijk aan welk kant je staat. Ja, dat snap ik wel. Maar mm -hmm. uh, de mensen die dat um, vermeende gevaar veroorzaken, daar moet je iets mee. Ja. Want dan, dan los je misschien iets op. Zo dus Dat... vader beslag. Het, nou, het. het is sympathiek voor mij. maar het was niet... helemaal niks op. Ik ben met je, het is natuurlijk niet de, de hele oplossing, maar het is een begin, vond ik. Maar Han, je bent er niet mee eens. Dankjewel, Han Minderdorp. En we gaan nog naar meneer Van Huwet, en hij komt uit Almelo. Nee, ik spreek oh. met Van Huwet, maar ik kom niet uit Almelo. Ik ben het niet met de stelling eens... En, maar ik vind ook dat uh, je mag niemand aanvallen, dat, dat is natuurlijk buiten alle proportie. Je mag nooit hef in eigen handen nemen, maar er ja. moet dus meer gekeken worden waar mensen tot die daden komen. En zo ja. begrijp ik dat het meer over de balieambtenaren gaat en daar is uh, normaal gesproken niet veel over te zeggen. Maar wij hebben alle jarenlange procedure met de gemeente En de ene rechtszaak met een andere rechtszaak die win je. Die loopt al 14 jaar en zo loopt er in Almelo ook een zaak van die Turkse houden, daar is al een in, in Zembla-uitzending geweest... en als ja. iedereen die Zembla-uitzending nog eens een keer nakijkt... dan kun je je voorstellen dat iemand tot zo'n wandaard komt. Nou, zoiets gebeurt er meer in het land. Er zijn nog meer Zembla-uitzendingen van geweest... En u zo zegt, zijn ze in feite ja. ook met ons bezig. Dus het heeft ja. meer met de politiek zelf te maken als met de ambtenaren. Je mag u nooit Hef in eigen handen nemen. Nee. Maar ik kan wel begrijpen dat ze het doen. Dus okay. ze maken je helemaal kapot. Meneer Van Uwet, bedankt niet het Almelo. Maar elders, uw punt is helder. Daar ligt het, dus daar ligt het aan wat u betreft. Nou, we zijn, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending, luisteraars. Leuk om met u weer te mogen delibereren, is het meen ik. Um, we zijn er doorheen. Martin Zevenberg zegt nog oneens op Twitter... ambtenaren zijn al overbetaald door de burgers. Als er niet tegen kunt, andere werkplek of de daders... Plukken voor de kosten. Meer tweets kunt u leuk lezen op hashtag eens, hashtag oneens. Wij gaan eruit op deze 14 februari, de dag dat Mark Rutte jarig was en Valentijn werd gevierd. Straks uh, de nos met langs de lijn. Daarin veel aandacht voor de voetbalwedstrijd Ajax tegen Steaua Boekarest. Natuurlijk ook het ABN Amro Tennis Tournament in Rotterdam. Morgenochtend vanaf 7 uur tijd voor vandaag de vrijdag. Daar in Rusland correspondent Pieter Waterdrinker en strafregaadvocaat Jan Hein Kuipers... U kunt deze en andere uitzending van Avondspits terugluisteren op wwwomroepwnlnl avondspits. Het was meer een genoegen. Morgenavond een nieuwe van half 7. Hier op 's avonds op Radio 1, Nieuw Gesprek. Fijne avond en graag tot morgen. Morgen in. live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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1.